Goedenavond, u luistert naar Labyrint, labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Dat je bij het verbouwen van de zolder ineens de panorama van 3 mei 1968 vindt. Of nog mooier, een oud dagboek. Nou ja, dat soort dingen. Jobbe Wijnen maakte daar zijn vak van, bouwbiograaf. Hij is hier te gast en hij neemt wat vondsten mee. Het was allemaal bloed en blubber en blizzards. Het was een druk bedrijf. We gaan het hebben over de jacht op walvissen. En dit zei de stuurman. Want de Nederlandse walvisvaart was niet alleen iets van de 17e eeuw... of de tijd van Moby Dick, maar ging door tot in de jaren 60 van de vorige eeuw. Leidingen die we niet kunnen weerstaan, daar zijn er vele van. Zout bijvoorbeeld, we zijn er dol op en eten er dus veel te veel van. Maar zout is ongezond. Niet flauw eten, maar toch gezond eten en dan toch lekker eten. Misschien kan gist, jawel, gewone bakkersgist ons daarbij helpen. Maar eerst, wat is wetenschap volgens Almelo? Wetenschap, dat ja, is vooruitgang. Maar ja, of het altijd goed is of niet goed, dat weet ik niet. Nou, ik heb er geen idee van. Helemaal niks. Al die ontwikkeling werkt de werkloosheid in de hand. Want alles wordt overgenoemd door robots en computers. Ja, ik verdiep me daar zo niet in. Hè? Je hebt zoveel dingen aan je hoofd. Onderzoek naar uh, hoe vaak een bal stuit het of wat dan ook. Nou, dat vind ik onzin. Wetenschap is denk ik de wereld en de mensen iets brengen wat er nog niet is. Ja, is altijd nodig. Continu nodig, ja. Veel wetenschap komend uur. We gaan beginnen met giflozingen. We zitten hier op dit traject, maar met name ook in die andere beken... waar deze rode beken uitmondt, de Vloedgraaf. Vele duizenden vissen en vele duizenden andere waterorganismen... en die zijn door deze lozing helemaal verdwenen. Tien jaar lang werkte ecologen in Limburg aan hun project... het opnieuw uitzetten van verdwenen dieren en planten in een beek. En toen looste er ineens iemand illegaal gif... en waren honderden vissen, padden en insecten in één klap dood. Een vervelend incident, zou je zeggen. Maar deze lozing stond niet op zichzelf, zegt onze gast van vanavond Joop van Lenteren. Emeritus hoogleraar entomologie, hartelijk welkom. Goedenavond. Kent u het gebied waar het om gaat? Ik ken het gebied, ja. Wat is daar precies gebeurd? Uh, volgens de informatie die ik heb, heeft iemand illegaal gif geloosd. Maar ja, dat is iets wat wel vaker gebeurt. Maar kennelijk was het dit keer in zo'n hoge concentratie... dat men dode vissen zag en dan uh, wordt de alarmbel geluid. En dan, wat gebeurt er dan vervolgens? Wat er al gebeurt is, men probeert uit te vinden wat voor gif het is. Of het snel afbreekt, waardoor de lange termijn-effecten niet groot zullen zijn. Of iets is wat heel lang in het water blijft en ook in het slip uh, zich bindt. Waardoor er lange termijn-effecten op kunnen treden. Enige idee wat voor gif het is en wie het daar gegooid kan hebben? Nee, want jullie stellen me op de hoogte van het persbericht. En ik heb een paar regels gelezen en er stond nergens wat het was. Dus ik weet niet of men het intussen weet. We hebben u uitgenodigd omdat er binnenkort een congres is over dit onderwerp. Nou, eigenlijk naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het boek Silent Spring. Een, een boek waarin werd gewaarschuwd 50 jaar geleden voor de effecten van bestrijdingsmiddelen. En ook uh, andere onderwerpen. U zegt, dit staat niet op zichzelf. Wat bedoelt u daarmee? Dit soort zaken gebeuren her en der wereldwijd op grote schaal en op kleine schaal. En als het dus leidt tot geringe mortaliteit bij het direct plegen van, van de misdaad. Dan, dan wordt het pas na jaren opgemerkt en vergeet men het ook weer snel. Maar zie je dus dramatische effecten, zoals dode vissen of dode mensen. dan wordt er wel aandacht aan besteed. Het voelt zo als een, als een incident dat je zou verwachten in de jaren 60 of, of 70 van de vorige eeuw. Toen gebeurden dat soort dingen nog. Maar dat, dat is kennelijk een verkeerd beeld. Ja, momenteel is het mogelijk als, een, als iemand uh, gif heeft en hij wil het niet meer gebruiken... dat hij het aflevert uh, bij bepaalde inzamelstations. Dus het kan. Soms is het kennelijk makkelijker uh, om het even in de sloot te gooien. Of uh, veel erger om het ergens achter op een stukje bouwland uh, in de grond uh, te laten wegzakken. maffia praktijken worden ja, ook vaak mee maar, uh, Ja, kleinschalig. Maar in het verleden gebeurde dat natuurlijk veel, veel grootschaliger. Uh, door de chemische industrie en grote bedrijven die, door, die dit soort producten leverden. Is er in de afgelopen 50 jaar um, toch veel verbeterd? Kun je dat zeggen? Gelukkig wel. Uh, het type gif wat gebruikt wordt in de landbouw is sterk uh, veranderd. Veel kortere periode van afbraak, uh, was het zo dat je bij dingen als DDT met jaren uh, afbreaktijd rekening moest houden. Tegenwoordig is het vaak een paar weken. Dus het gif als het in het milieu terechtkomt, is het snel afgebroken in minder giftige uh, onderdelen. Dus dat is een enorme verbetering. Maar de hoeveelheid gift die gebruikt wordt en de totaal onnodige frequenties waarop het gebruikt wordt, daar, daar valt nog wel enig, heel veel te verbeteren, zou ik zeggen. Ja. U bent een gelauwerd wetenschapper. U heeft uw loopbaan voor een groot deel besteed um, als entomoloog aan natuurlijke bestrijding, biologische bestrijdingsmiddelen. Het lijkt me voor u frustrerend om te zien dat bestrijdingsmiddelen nog steeds uh, zo allemaal aanwezig zijn. Nou, laat ik zeggen dat ik geen dogmaticus ben. Ik uh, denk niet dat we ooit van pesticiden, bestrijdingsmiddelen of vergif afkomen. We zullen het nodig blijven hebben. Maar 95% van het gebruik is, is onnodig. En uh, dat frustreert me mateloos. Als je een goede combinatie van... Andere bestrijdingsmiddelen met. Uh, methode, sorry. met uh, vergif zou maken. dan kun je dus heel veel meer reduceren. met veel minder effecten op het milieu. maar ook veel minder gevaar voor de mens. Noem eens een, uh, een mooi voorbeeld van biologische bestrijding. hoe dat in zijn werk gaat. In Nederlandse kassen kan iedereen elke dag zien hoe het werkt. Je treft er nauwelijks plaaginsecten meer aan. omdat de natuurlijke vijanden. de plaaginsecten tot een ontzettend laag aantal reduceren. Wat de tuinder doet is in het voorjaar... natuurlijke vijanden kopen. Dat kun je per internet, per telefoon doen. Een dag later worden ze afgeleverd. Je laat ze los in je kas... Die, plagen, die natuurlijke vijanden zoeken zelf uh, de plaaginsecten op. Dus je hoeft niet uh, te zoeken, dat doen ze zelf. Met, uh, met chemische communicatie, op grond van geurstoffen vinden ze die plaaginsecten en vermoorden ze dan. Ze leggen eieren in of ze vreten ze op. En wat voor, ja. voor plaaginsecten hebben we het over en wat voor natuurlijke vijanden? Nou, in principe alle plaaginsecten die in kassen voor kunnen komen, dat zijn, uh, my, myten, dat zijn witte vliegen, dat zijn bladluizen, dat zijn bladmineerders, dat zijn bepaalde mottensoorten. Dus tientallen soorten. En de natuurlijke vijanden zijn uh, roofmijten, zijn predatoren, rovers, lieveheersbeestjes bijvoorbeeld, heel bekend, uh, en zijn sluipwespen. En vooral sluipwespen worden heel veel gebruikt, maar op het moment ook roofmijten. Tientallen soorten ook. Dus voor elke plaag heb je wel een eigen set natuurlijke vijanden. Dit is uw wetenschappelijk werk geweest. U heeft, durf ik wel te zeggen, meer dan welke Nederlandse wetenschapper dan ook... uw sporen verdient met het onderzoeken van die natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Waarom is het tot nu toe nog niet gelukt om die bestrijdingsmiddelen uit de wereld te krijgen? Daar zijn... Een aantal redenen voor. Uh, ten eerste zijn wij veel te vriendelijk. Uh, als, uh, als wij een kleine vergissing maken, geven we dat direct toe en zeggen we ja, we moeten nog wat langer studeren. Wie zijn wij? zijn de onderzoekers uh, op het gebied van biologische bestrijding. Ecologen en ecologen zijn geen vechters. Ecologen zijn onderzoekers, proberen heel netjes uit te zoeken hoe het systeem werkt en komen als we goede oplossingen hebben de markt op. Zij in dit geval die ons beschuldigen van het duurt lang, het werkt niet, het is veel te duur, het is traag. Is de chemische industrie die heel agressief reageert op ons... Op reageerde op, onze, op ons werk. Uh, nu zijn ze een beetje om, omdat ze het ook niet meer aankunnen. Ze kunnen niet meer met pesticiden alle plagen bestrijden. Dus ze moeten wel samenwerken. Maar in het verleden was er een gigantische lobby... tegen uh, uh, ons soort uh, werk in Nederland, in Europa en wereldwijd. Puur omdat er geld verdiend werd? Omdat er groot geld verdiend wordt. Het is een gigantische industrie met marges van 20 tot 30 procent. En bij biologische bestrijding, het Nederlandse bedrijf, het grootste bedrijf ter wereld, heeft een winstmarge van ik denk 5 procent. Heeft er een, een verandering plaatsgevonden in uw persoonlijke strategie, waar u voorheen onderzoek deed om de biologische bestrijdingsmiddelen te verbeteren, dat u nu een, een andere rol op zich heeft genomen? Nee, ik heb die rol uh, om zowel naar de politiek als naar beleidsmakers te reageren vanaf het begin gevoeld. En ik heb ook vanaf het begin met tuinen samengewerkt. Ik ben nooit in mijn manier de toren van de universiteit gebleven. En dat heeft in de jaren 80, eind jaren 80 ook... en dat is niet alleen mijn rol... dat is de groep van uh, onderzoekers naar andere methoden dan vergifspuiten... Uh, heeft dat mooie resultaten opgeleverd. Maar helaas uh, zijn we in Nederland weer terug bij af, zou je kunnen zeggen. Bent u er nog fulltime mee bezig? Uh, ja, meer dan fulltime. En, en wat houdt dat in? Hoe ziet uw dag eruit? Uh, mijn dag is voor een groot deel internetwerk voor de internationale organisatie van biologische bestrijding. Ik zit in het bestuur van de globale organisatie waarbij we wereldwijd proberen uh, politici en beleidsmakers op de hoogte te stellen van goede resultaten. Waarbij de kosten niet hoger zijn dan bij chemische bestrijding, maar het milieu en de mens gespaard wordt. Uh, dat is een, ja, we hebben zes regio's met ieder hun eigen bestuur. Het gaat om organiseren van uh, cursussen voor studenten... cursussen voor boeren en tuinders om te leren werken met deze methode. Dat is ongeveer een derde van mijn werk. Een ander derde is werk in Italië en Brazilië... samen met studenten in grote projecten op dit gebied. Soms ook overleg met ministeries, zoals in Bra Brazilië... rond toelating van uh, biologische bestrijdingsmiddelen. Die willen graag het Europese systeem invoeren maar ook daar hebben we direct weer een gigantische lobby van de chemische industrie die zeggen nee het moet anders het moet ingewikkelder want ze proberen ons van de markt te halen. en dan komen ze met argumenten als um, biopiraterij of, of uh, dat ja je dingen. voert uh, milieuvreemde organismen in en die krijg je er nooit meer uit dus dat is een veel groter risico dan chemische bestrijding dat dat soort argumenten inderdaad ja heeft u nog hoop eigenlijk na al die jaren ik heb hoop dat... Ja, het is heel simpel. Er treedt resistentie op tegen pesticiden, maar gebruikt het veel te vaak. Dus die resistenties ontwikkelen zich snel. En op een bepaald moment is het gewoon op met de chemische bestrijding. En we zien nu die problemen al komen. Dus mijn droom is dat... Over een, en ik denk realiteit over een jaar of 2025 is het grootste deel van de chemische bestrijding over. Maar op dit moment uh, zijn er wereldwijd nog heel veel incidenten zoals in Limburg. Uh, ook in Nederland zijn er meer van dat soort incidenten. Waarbij bestrijdingsmiddelen op wat voor manier dan ook in de natuur uh, terechtkomen. Door illegale lozing of door gewoon slordig ermee omspringen. Ja, of gewoon normaal gebruik. Of gewoon het gebruik, want er komt ja, het dat komt natuurlijk ook in de natuur. Ja, wat, voor gevolgen, wat voor gevolgen heeft dat eigenlijk? Uh, de, de gevolgen zijn... Uh... Vaak, ja, soms tergend langzaam zie je ze optreden... maar soms ook heel direct een achteruitgang van biodiversiteit... en dus een achteruitgang van natuurlijke regulatie... waardoor er weer meer gebruikt moet worden. Want elke soort die wegvalt, die uh, veroorzaakt weer een... Wegvallen van een andere soort? Uh, de, nou, het, is, het is iets ingewikkelder. Soms vallen soorten weg die je, ook graag niet, die je niet zo graag ziet in een landbouwsysteem. Maar heel vaak zijn natuurlijke vijanden gevoeliger voor vergif dan plaagsoorten. Dus inderdaad is het zo dat je meestal de gunstige organismen eerder kwijt bent dan de ongunstige organismen. Ik uh, wens u veel succes met uw uh, strijd uh, voor de biologische bestrijding en tegen het uh, bestrijdingsmiddel. Dank u wel. Dank u wel, Jap van Lenteren. Ha ha ha ha! I have it. Eureka! Maar blijft u nog even zitten, want we willen u ook vragen om uh, een nieuwtje mee te brengen... of een wetenschappelijk onderzoek toe te voegen aan onze hitparade van grote wetenschappelijke doorbraken. Het werkt als volgt. Er moet één berichtje sneuvelen en dan mag u een nieuw bericht erin brengen. Of u mag ook alles bij het oude laten. Zo u wilt. Zullen we even kijken wat er, uh, wat er tot nu toe allemaal al... Uh... In stond. Luc van Loon nam vorige week iets mee. Gezond leven nu voorkomt dat je op latere leeftijd minder mobiel bent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Afvallen en bewegen op jonge leeftijd heeft dus pas resultaat op late leeftijd. Belangrijk onderzoek. Lichtpulsjes die via glasfiber in muizenhersenen worden doorgegeven... bestuderen het eetgedrag van de muis. En met die techniek kun je precies achterhalen... welk gedrag waar in het brein wordt aangestuurd. Die hadden we ook nog... We hadden nog dat door de mens geproduceerde broeikasgassen niet allemaal in de atmosfeer terechtkomen. De oceanen en planten nemen nog steeds heel veel van het CO2 op. Het natuurlijke systeem is dus nog altijd flexibel. Dat was een Amerikaans onderzoek. En junk DNA. Junk-DNA werd eh, vrij lang ten onrechte als rommel gezien. 98,5 procent van het DNA. Maar inmiddels zijn we erachter dat junk-DNA wel degelijk een functie heeft. In ons lichaam maar zitten allerlei aan- en uitschakelaars en dimmers van onze genen in. En eh, natuurlijk het grote nieuws van dit jaar, het higgsdeeltje. Ik denk dat we het hebben. Ja. Joop van Lentre. Nou, dan mag er dus uh, eentje uit. Welke zullen we er eens uit uh, gooien? Waarom? V van het lijstje van vijf is dat voor mij de minst... Uh, Interessante. ...sectie. Oké, okay, weg ermee. Dan mag, uh, mag er ook een nieuwe in. Wat, uh, wat gaat het worden? Ja, dat is geen ontdekking, maar meer een vraag. Hoe, hoe kunnen we negatieve vormen van jaloezie en na omzetten in positief gedrag... Die vraag, die, uh, een wetenschappelijke vraag, dat mag ook wel. Die komt erin. Dank nogmaals Joop van Lenteren en u luistert naar Labyrint op radio 1. Een gebouw kan verhalen vertellen over de mensen die er ooit in hebben gewoond. Onderzoeker Jobbe Wijnen zoekt naar die verhalen door als een archeoloog naar gebouwen te kijken. Hij ontwikkelde zelfs een hele nieuwe tak van onderzoek... en houdt daar op het aanstaande Nationale archeologiecongres een presentatie over. En nu is hij hier, Jobbe Wijnen, hartelijk uh, welkom. Bouwbiograaf bent u. Wat, wat is dat, een bouwbiograaf? Nou, een bouwbiograaf zoekt uh, als het ware naar menselijke sporen aan de binnenkant van gebouwen. Dus ik zoek naar menselijke sporen, dus echt uh, de geschiedenis, zeg maar. Het verhaal van een gebouw, maar dan in het gebouw zelf. Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, nou ja, het lijkt heel veel op uh, archeologische methoden die ook buiten uh, gebruikt worden. Alleen, uh, nou, dan dus binnen een gebouw. Dus dat betekent dat ik uh, heel systematisch... Een gebouw in alle hoeken en gaten, alle kieren, alle zolders, alle kruipruimte. Alles wat los zit, dat haal ik nog eens extra los. Nou, zo kijk ik overal in een gebouw van nou, wat is daar te vinden van de geschiedenis. Zoals iedereen die ooit een oud huis heeft gekocht om te verbouwen, um, wel een verhaal vertelt over een oude krant of, of iets wat ze hebben gevonden of een oude jurk of weet ik het. Dat is uw werk. Dat is eigenlijk mijn werk. Ja, en dan, uh, dat zijn dan hele uh, duidelijke voorbeelden, hele grote voorbeelden. Uh, maar het gaat ook veel uh, kleiner. Het gaat ook over snippers papier. Het gaat ook over krassen op muren. Het gaat over uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, dat, dat kogelgat van uh, Willem van Oranje. Dat is ook in feite een bouwbiografisch uh, spoor. Nou, dat soort dingen verzamel ik. Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Want allereerst moet je denk ik een interessant gebouw selecteren. Ja, nou dat zijn we nog een beetje aan het uitzoeken van uh, wanneer is een gebouw interessant en wanneer niet. Maar uh, ja, het is wel uh, waar het op neerkomt. Je maakt een soort inschatting van tevoren van nou dit gebouw zou mogelijk interessant kunnen zijn. Wat voor gebouw zou mogelijk interessant kunnen zijn? Uh, nou, het, vaak toch wat grotere gebouwen. Ja? Um, nou, een voorbeeld is, ik ben op dit moment uh, actief in Ede, in de uh, kazernes. En uh, dat zijn hele interessante gebouwen. En dat komt omdat Defensie nou, niet altijd even goed uh, opruimde. Gebouwen hadden veel functies. Uh, nou, er blijft makkelijk wat achter... Niemand voelt zich echt persoonlijk betrokken bij een gebouw. Dat zijn vaak goede uh, aanwijzingen dat er veel in een gebouw kan achterblijven. Goed, veel meer dan bijvoorbeeld in een woonhuis uh, in een gewone straat in uh, Nijmegen of zo. Dan heb je een gebouw geselecteerd van nou hier zou het wel eens interessant kunnen zijn. En dan vervolgens uh, ga je op zoek. Waar begin je? Nou we beginnen meestal met een, uh, een scan. Uh, gewoon uh, eerst doorheen lopen en kijken van wat, wat zit hier eigenlijk allemaal in het gebouw. Hoe ziet het eruit? En als we dan een indruk hebben, dan gaan we systematisch te werk. En dan beginnen we gewoon bij de eerste kamer. En dan, uh, nou, dan zoek je dat van links naar rechts, van boven naar onder. En dan neem je de volgende kamer. En zo doe je het hele gebouw door. U bent uit begonnen als archeoloog. Um, is dit heel anders als je het in een gebouw doet... of wanneer je het gewoon op een, op een bouwterrein doet? Nou ja, het is natuurlijk anders, omdat archeologen buiten die, uh, die graven. Ik graaf, ik graaf niet. Ik, uh, ik kijk alleen uh, in hoeken en gaten en kieren. Je hebt een aantal dingen meegevonden die je op deze manier hebt gevonden. Wat, wat zijn nou echte schatten? Laat eens wat zien. Nou, Dat, dat kan dus heel uh, uiteenlopen afhankelijk van zeg maar wat voor soort uh, pand en wat voor soort verhaal je daarbij hebt. Je, je kunt uh, gebouwen hebben, nou, bijvoorbeeld één gebouw is het stadion de Wageningse Berg. Toevallig ook uh, pas een documentaire van gemaakt. Uh, nou daar vind je dus sporen van twintig uh, jaar voetbalgeschiedenis. Dat gaat dan over dingen als de kaartjes van de wedstrijden of uh, de vorkjes van uh, frietbakjes. Dat, dat, soort, dat soort dingen vind je in zo'n gebouw. Gebouw. Maar, maar wacht even, waarom zou een, een vorkje van een, van een frietbakje een interessant vondst zijn? Nou, omdat voor de mensen, dit is dus een klein voorbeeld... maar voor de mensen die elke zaterdag naar de Warningse Berg gingen... Uh, voor hun is... Uh, dat soort sporen zijn als het ware het verhaal van het voetbal kijken op zaterdag. En dat stadion en het FC Wageningen, dat leeft echt in de stad. Dus als je al die sporen bij elkaar ziet, al die kaartjes, al die bakjes, al die uh, ja, kleine sporen van, uh, van die zaterdag, dan, dan heb je echt een verhaal te pakken. Maar wat leer je van een frietvorkje? Uh, daar leer je op zich niet zo heel erg veel van. Op zich is het uh, contemporain archeologisch ook interessant uh, materiaal. Uh, maar het gaat er meer om dat al die kleine sporen als het ware bij elkaar een cultuurhistorisch verhaal neerzetten. Maar bewaar je dan ook al die frietvorkjes? Nee, bewaren ze niet allemaal. Maar je, je tekent op, je zegt frietvorkje, frietvorkje, frietvorkje, kaartje, uh, blikje... Uh, ja, dat is nou het, eigenlijk is dat niet anders dan gewoon archeologisch onderzoek. Daar is het ook uh, steentijd bijel, steentijd bij el, steentijd bij En vervolgens uh, moet je daar op een of andere manier een verhaal van maken. Want de vondsten op zichzelf, ja, dat is nog helemaal niks. Maar het moeilijke lijkt mij, als je een wat recentere geschiedenis kiest... en, en aan de hand van een gebouw dat op een gegeven moment alles een spoor is... en dat je de hele vuilnisbelt zo'n beetje mee naar huis neemt. En dat is, uh, je moet inderdaad een, een zorgvuldig selectiebeleid hanteren. Ik wil je straks nog even vragen om uh, je vondsten te laten zien... maar we gaan eerst luisteren naar een heel concreet voorbeeld. Onze verslaggever Gerda Bosman die, uh, sprak jou in de voormalige woning... van kampcommandant Gemmeker op het terrein van uh, het kamp Westerbork. Waarom heb je zo'n masker op? Nou, omdat die toch wel behoorlijk uh, schimmelig is. Het is gewoon ongezond. Uh, uiteindelijk is het gezond, denk ik, ja. ja. Als de ramen open zijn, dan gaat het wel. Maar als we gauw de ramen dicht zijn, dan is het toch niet helemaal lekker hier. Beschrijf de kamer eens. Nou, het is in ieder geval uh, duidelijk een enorme puinhoop. En uh, ja, verder, je ziet gewoon de vloeren zijn uh, kaal. Uh, er ligt heel veel stof. er uh, hangen oude gordijnen. Uh, overal zitten grote schimmelplekken. En uh, ja, het is een uh, behoorlijk uh, De bedoeling. Het ruikt hier ook een beetje. Ja, behoorlijk, ja. Er hangt hier een, uh, een dikke schimmellucht. Ja, ja, Een penetrante schimmellucht, ja. Ga ja, ik... Ga ja. ik? Ja, je moet wel een slangenmens zijn. Uh. Ja. Nou, dit wordt dus een uh, stoffige bende. Moet ik je, je zaklamp even vasthouden? Nee. Masker weer op, dan het stof. Ja, even kijken dan. In pas. Nou, ik kruip door een klein gat in de vloer. Nou weet je ook waarom het kruipruimte genoemd wordt. Het is echt, uh, letterlijk een kruipruimte. <laughs> ja, als je er eenmaal in bent, dan uh, gaat het meestal wel. Ja, ik, zie een, uh, ik zie dus nu de onderkant van de uh, eetkamer. En ik kijk door een, uh, ja, eigenlijk een hele nauwe gang waar de verwarmingsbuizen doorheen lopen. En ik zie ook uh, de balken die hier uh, die onder de vloer zitten. Dus uh, nou, ik ga zo nog wel even wat dieper uh, erin. En dan hoop ik nog wat te vinden. Je bent er weer uit? Ja. Gelukkig wel. Nou ja, het is uh, toch nog wat resultaat opgeleverd. Een uh, dode ratus ratus of uh, ratus navegicus. Het is echt een een rat. Behoorlijk, ja. En daarna ook weer half opgegeten door iets anders, zo te zien. En uh, wat stukjes uh, bot. En dat is duidelijk uh, slachtafval. Je kan hier zien dat uh, de bot is doorgezaagd. Het uh... mm. <laughs> zijn de ja. minder frisse vondsten. Nou ja, op zich is deze wel behoorlijk uh, dood, toch? Nou, de erop. Ja, de erop en in, uh, in de krat. Jobbe Wijnen, in dit geval gaat het over de woning van een kampcommandant. Ja. Ja. Wat zijn nou de dingen waar je echt iets nieuws van leert? Want je hebt nu ook brieven meegenomen. Um, uh, nou, dat is mogelijk. Het is mogelijk dat je iets nieuws leert. Maar wat vooral belangrijk is, vind ik, is dat... Uh, dat je de, het verhaal achter een gebouw illustreert. En we hadden net een stadion. Ik vind het wel mooi dat deze er nu ook bij zit. Want dit gaat dus over de holocaust. Dat is een heel ander uh, verhaal met een hele andere lading... en een hele andere betekenis. En uh, misschien uh, leer je van de fondsen niet altijd zoveel... Uh, maar dit gaat wel over de holocaust. En daarmee wordt dat soort onderzoek in dat gebouw... Heeft een, heeft een, ja, voor die geschiedenis een enorme lading, zeg maar. Dus... Zoals elk gebouw een verleden heeft... En, een, en daarmee ook een ziel en een identiteit... Um, ben jij een bouwbiograaf die als het ware de geschiedenis van dat gebouw onderzoekt? Ja, maar dan dus van de en mensen. En de bewoners. Eerst, ja, ja, precies. Ja. Wat is dat voor brief die daar ligt? Ja, die uh, ligt hier voorop. Dit is een recente vondst uh, die ik in Ede heb gedaan... En uh, ik vind het ook wel weer een mooi voorbeeld van hoe zo'n bouwbiografische vondst werkt. Dit is een brief van een moeder aan haar dienstplichtige zoon in de kazernes in Ede. Nou, die brief die gaat over koetjes en kalfjes. Uh, en daarmee schetst het op de eerste plaats het verhaal van zo'n militair die daar in Ede zit als 18-jarige jongen. En uh, ja, die ineens in dienst moest in 1956. Maar dan noemt die vrouw noemt in één zin noemt ze dan, uh, dat het maar rustig blijft in de wereld. En dit is in 1956. En deze brief is geschreven een paar dagen voordat de Hongaarse opstand plaatsvond. Dus zo uh, zie je in één zo'n bouwbiografisch spoor... komt het verhaal van één zo'n jongen in dienst komt in beeld. Uh, de dienstplicht komt in beeld. En de setting van de internationale politiek komt in beeld. Dat vind ik een, uh, een hele mooie vondst. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat het nog niet bestond, een bouwbiograaf? Ja, dat is voor mij eigenlijk uh, niet te begrijpen meer. Ik zit er nu dan twee jaar in... En uh, ja, het ligt eigenlijk zo voor de hand. Uh, je kijkt buiten, in de, kijk je ook in de grond naar menselijke sporen. Uh, je kijkt wel naar de historie van het gebouw, architectuur, uh, wat architectuur betreft. Maar uh, naar menselijke sporen in het gebouw, daar was eigenlijk gewoon nog geen discipline voor. En nu mag je spreken voor het congres van archeologen. Is dat, is dat ook een beetje erkenning, dat ze jou dan vragen om er iets over te vertellen? Ja, dat vind ik zeker, ja. Ja. Dus nu, vanaf nu is het een beetje een vakgebied geworden, bouwbiograaf. Uh, ik, hoop het. ik hoop het. Ik hoop dat het verder opgepikt wordt. Ik zie, ik zie de waarde zelf in ieder geval wel ervan in. En nu is het mijn uh, missie om dat ook uh, groter te maken natuurlijk. Van welk gebouw droom je? Nou, Paleis Jusdijk lijkt me geweldig. Ja. Ja. Om, om daar even in de spouwmuur te ja. gaan zitten en in de kruipruimte. Ja, precies, en wat me... hoop je dan te vinden? Ja, nou ja, kijk, Paleisjesdijk, daar is natuurlijk alles wat je daar vindt, heeft te maken met de koninklijke familie. Dus, en ja, dat, dat zou ik heel graag gewoon eens onderzoeken en registreren. En dat verhaal dan vervolgens uh, ja, dat het bewaard blijft. Want daar gaat het maar om. Jobbe Weijn, bouwbiograaf en werkzaam bij Raap Archeologisch Adviesbureau. Dankjewel. Straks gaan we het hebben over walvisvaart. Maar eerst Annemieke Smit. Ik, ik hoor al iets koken. Je hebt een, een waterkoker neergezet. En uh, um, ja, ja, ja, kopjes. Dat, ja. We gaan het hebben over zout. Ja, We gaan, en een, uh, we gaan een experimentje doen. Want um, we, we eten veel te veel zout in ons eten. En ik heb net nog even nagekeken. In een pizza zit al 6 gram. En je mag ook eigenlijk maar 6 gram hebben. Dus Eén pizza en je hebt pizza, al je zout binnen. Je al je zout is al binnen. Dus er wordt ontzettend hard gewerkt om te kijken of ze alternatieven kunnen vinden. Nou ben ik bij DSM geweest. Die hebben een plannetje bedacht met gist, gistextracten, waarmee ze een soort zoutgevoel kunnen geven aan het eten. En ik dacht van, kijk, even kijken of het verschil geproefd wordt. Dus ik dacht, onze gasten vandaag gaan we eventjes een beetje uh, kippenboeien voeren. Ik heb hier twee variaties staan. En ik dacht, het is helemaal fijn voor u, meneer Lens, want u bent een beetje grieperig vandaag... Heeft kort. Dus we doen een kippenbouillonnetje erin voor iedereen. En dan uh, moeten we zo eens even kijken of, dat, uh, of jullie het verschil gaan proeven. De grote kippenbouillon test. Want uh, vanaf ja. 1 januari 2013 moet ons brood minder zout uh, bevatten. Dat is vorige week uh, besloten. Uh, Annemieke, je bent ook uh, in de keuken geweest bij DSM. En productontwikkelaar Frank Meijer die is uh, bezig daar met die nieuwe zoutvervanger. Ja, de meeste mensen kennen GIST alleen van broodproductie of, uh, of uh, van bierproductie. Wijn toch ook? Wijn ook, klopt, ja. Uh, daar levert het ook een bijdrage vaak aan de smaak uh, van, de, uh, van die producten. Dus het zijn eigenlijk hele kleine smaakbommetjes, die gist uh, Ja, klopt. GIST is een, eigenlijk een klein fabriekje wat uh, voor ons eigenlijk smaakstof uh, maakt. Die kunnen wij dan uit de GIST halen, zodat ze goed hanteerbaar zijn in de industrie, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. En die smaakstoffen die doen het heel goed in laag En kunnen de smaak van laag enorm verbeteren. Zoals bijvoorbeeld soepen, sausen, vleesproducten, snacks, zoals chips bijvoorbeeld. En hoe gaat dat dan? Want dan, um, hoe, hoe kook je daarmee dan? Heb je een voorbeeld? Ja, onder meer kan je hier zien dat we eigenlijk werken met, uh, met poeders in dit geval. Oh, chicken soep staat erop. Ja, hier staat uh, kippensoep op. En in dit potje zit dan... Um... In, dit potje zit, in dit potje zit nog geen uh, gistextract. Dit is een kippensoep waarin de gemiddelde hoeveelheid zout uh, zit... die je eigenlijk in de supermarkt kan vinden. Dus deze heeft een bepaalde zoutimpressie. En dan heb ik hier een potje uh, waarin 30% minder zout zit... en een klein beetje gistextract. Ik wil dat wel even proberen natuurlijk. Dat ja, is goed. Ik weeg nu uh, 2 gram uh, van dit product af... Dat is ongeveer hetzelfde als dat je met een bouillonblokje zou doen. En dat doe ik dan voor beide producten zodat je dingen goed kan vergelijken. Dat gaat heel precies in de band. Heel precies, ja ja, ja. ja, wat gek is, want het is geen zout natuurlijk. Nee, klopt. Nee, het is geen zout. Gisteren geeft voornamelijk, dat noemen we umami smaak. Dat is een, uh, toch weer meer een, een, een bouillon smaak. Dat is eigenlijk misschien het makkelijkst om te omschrijven. En ja, voornamelijk uh, als je dan merkt dat zout uit bijvoorbeeld een soep gehaald wordt... dan mis je niet alleen het zout, maar je gaat ook bijvoorbeeld de kipsmaak... en de smaak van, uh, van die soep uh, missen. Ja, want zout werkt ook nog een keer als smaakversterker, hè? Dat klopt. Ja, zout is niet alleen zout smaak, maar werkt ook als uh, smaakversterker. Dus het versterkt de aanwezige andere ingrediënten, bijvoorbeeld in een soep. Of in een saus, dat klopt. En dat gistextract doet eigenlijk hetzelfde. En ik hoorde je net nog wat zeggen over chips. Kun je dat ook met chips doen? Want dan, dat lijkt me toch heel anders, want dan strooi je het recht bovenop. Dat ja. is toch anders dan een, een lekkere hand zout eroverheen? Dat ja, klopt, we kunnen inderdaad ook met chips doen. Ik heb hier uh, een aantal zakken natureel chips. Zoutloos? Ja, zoutloos. En. Um, dit is een kaas- en -flavor. en Die uh, strooi ik eigenlijk uh, over de chips heen. Nou, nu schudden we het even, dat het uh, wat uh, meer verdeeld wordt over de, de chips. Ik zal even voorproeven, dat is altijd goed. Ja, dat is wel herkenbaar. Ja, is het goed? Even kijken. Zo'n medium stukje. Mm. Lekker? Ja. Ik proef echt het verschil niet. Weet je zeker dat je niet stiekem dat gewone spul van de chips... de gewone seasoning erop hebt gedaan? Er zit echt gistextract in? Er zit echt, hier zit echt gistextract in. En het uh, grappige hier is dat gistextracten zelf misschien niet zo'n sterke smaak hebben. Maar hier zit bijvoorbeeld kaas uh, in, echt kaas. En de gistextracten versterken de smaak van de kaas enorm. Waardoor mensen automatisch het gevoel krijgen dat het meer zout smaakt. En dat is eigenlijk een van de trucs zeg maar, die we uithalen met gistextracten... Om andere producten zeg maar, uh, ja, meer zout te laten smaken. zonder dat er echt zout bij te pas komt. Want wacht even, we gaan ondertussen die bouillon even maken. Want ja. het water moet nog opgezet worden. Ja, dus het water even, ja, eventjes, ja even de waterkoker aan. Zo. Nou, even het waterkoker. En um, dit, dit wordt nu bouillon, kippenbouillon. Ja. Hoe, hoe zit dat precies? Hoe, hoe verwerk je die, dat gist ik straks? Nou, in? want het is een enorme. Um, ...sortering aan producten waar je het in kan gebruiken. Klopt. Um, we hebben, er zijn gistextracten die, um, die uh, zeg maar meer algemene smaakversterking doen. Er zijn hele geconcentreerde producten die um, voornamelijk smaakversterking leveren. Dus die werken altijd samen met de hoeveelheid zout die nog wel aanwezig is in het voedingsmiddel. Dus je hebt altijd wel een bepaalde hoeveelheid zout in het voedingsmiddel nodig. Dus zoutloos kan niet? Zoutloos, dat wordt heel erg moeilijk. Ja, ja, ja. Nou is het is wel het voordeel is dus dat je dus echt drastisch de hoeveelheid zout kan verminderen. En wij denken zelf dat het toch in de loop van de jaren misschien wel kan naar 30 tot 40% minder zout dan dat er eigenlijk bijvoorbeeld in twee, drie jaar geleden in de voedingsmiddelen zat. Nou, water kookt. Oh, water koken. Uh. Oh, oh, oh. Maar dat moet ook heel precies. Nou, ja, dat je het niet vergelijken het dus, dus, eh, hè? Ja, ik wil, ik wil wel uh, even laten zien dat het ook echt werkt. <laughs> nou, twee potjes. Twee potjes. Twee. Mini. Ja, kippen. Maar kippe dit is die van jullie? Dit is die van ons, ja. Ja, dat is ook gewoon lekker. Als ik ze niet naast elkaar had staan, proef ik het verschil niet. Nou, wat wel grappig is, dit product, uh, je zei, nou, dit is een lekker kippenboeionnetje. maar in principe zit in dit product geen enkel, uh, zit geen kip. Dus dat is een andere eigenschap van sommige gistextracten, die smaken bijvoorbeeld ook naar kip. Is dat alleen maar kip? Is dat toevallig dat een gistcel dat kan, of zijn er meer mogelijkheden? Um, er zijn meer mogelijkheden. Het is niet helemaal toevallig dat een gistcel dat kan. Um, gist uh, bevat heel veel eiwit. Nou, als kip uh, smaak dat komt ook voornamelijk uit het eiwit... en een gedeeltelijk uit het vet van de kip bijvoorbeeld. Dat geeft echt een specifieke kipsmaak. En als je kijkt naar het eiwit dat er in een gist zit... dan kan je dat um, eigenlijk best goed vergelijken met eiwit... wat in vlees aanwezig is. Um, de, die, dat eiwit, dat zijn eigenlijk hele grote moleculen... En die moleculen hebben eigenlijk van zichzelf niet veel smaak. En nou, om die grote eiwitten zeg maar, tot smaak te kunnen maken... moet je ze eigenlijk in stukjes knippen. En daar kan je enzymen voor gebruiken. Dat is een natuurlijke manier van behandelen. Natuurlijke enzymen. En um, dan modificeer je eigenlijk het eiwit... in de richting van uh, het profiel van kippenvlees of van rundervlees bijvoorbeeld. En hoe ver gaat dat? In wat voor producten kun je dat gebruiken? Um, ja, we zien heel veel toepassingen. Um, um, je zou dit ook in, in vegetarische toepassingen kunnen gebruiken. Uh, omdat ik, Dat dit... zal schrikken zijn voor vegetarisch. <laughs> ja, dus de vraag is natuurlijk altijd een beetje: vegetarisch wil misschien helemaal geen, uh, geen, uh, geen vlees smaak, vind je misschien ook helemaal niet uh, interessant. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon minder vlees willen eten. Uh, maar ze, ze vinden eigenlijk de vlees smaak wel heel erg lekker. En ja, daarmee uh, zou je in dit geval aan een andere eiwitbron, of dat nou soja is of, of, of, of, of, ja, of iets anders... dan zou je dan toch een kip- of een rundesmaak kunnen geven. Ja. Maar ik neem nog één chipje. Deze is lekker. Mm. Toch een tractatie zo'n interview. Ja. Alsjeblieft. Taptation. Ja, eerst proeven, dan geloven. U hoort de productontwikkelaar Frank Meijer van DSM Gist. Annemieke Smit. Uh, we gaan het hier in de studio doen. Ja, ik tel het even uit. Hè, want, uh... Iedereen uh, twee bakjes met een nummertje 1 en 2. Ja, Je moet even heel georganiseerd en... zijn, Kippen... hoor, want anders dan, uh, loopt het hele experiment in de dus uh, studio. Mag ik al, uh, mag ik nee, al proeven? Nee, ja, oké. Okay. is dus nummertje 1. Nummertje 1. Moeten we ook ruiken? Nee. Of nou, u kunt niet ruiken, nee. ruiken want u bent verkouden. heb ik begrepen. Dus we zijn Deze ruikt 2. Uh... Hij uh, ruikt uh, naar kip, maar dat is, dat is bij allebei. Uh, er hm. ja, wordt hier ja. ernstig uh, wordt Het geurverschil is inderdaad niet groot. Nee. Oh, ik weet het al. Hm. Weet je het al? Ja, maar ik zeg het niet. Nou, het is heel ernstig. Ja, nog een keer. Nog een keer. Volgens <laughs> dus mij is het niet zo erg. Ik Denk dat ik het al weet. Ja, ik, uh, dat is wel. Ja. Ik weet alleen wat zout Smaakt, maar ik weet ja. niet of, of het meer zout is. natuurlijk. Jobbe, weet, weet jij het al? Welke één of twee, welke is de, de zoutvervanger en welke is het zout? Ik denk dat, uh, dat één de zoutvervanger is. Oh. Ik, ook. Okay. Als, ja, ja, oh, ik had precies andersom. Ik denk één de zoutvervanger. Nee, dat heb wel goed. En, en twee, twee, twee zouten. zout. Ja, ik proef ja. veel zout ja. ja. Was maar goed, hè? En qua smaak? Um, ja, qua ja. smaak vond ik het gewoon kippensoep. Ja. Toch. Maar jij zei dat in een pizza, daar, daar zit zes, is dat, dat is een hele eetlepel? Ja. Ja, dat is gruwelijk. Ja, dus en als, dan je dan, pas je pizza. als je dan verder nog overdag wat brood eet... En, uh, ik heb net even opgezocht, een plakje kaas zit al een halve gram zout in. Dus bedoel, als je dan nog een keer twee plakjes brood, uh, kaas op je brood doet... dan gaat het hard, zullen we zeggen. En ze proberen dan wel wat aan te doen met brood. Wat ze bijvoorbeeld ook doen... dan spreiden ze het zout door de boterhammen, zeg maar door het brood heen. Dat je in één hap overal... dat je iedere keer wel een klein beetje zout proeft... waardoor je dat idee hebt dat je genoeg zout hebt... Terwijl het gehalte in totaal minder is. was dat dan, dan het zout op één plek. Ja, dat kunnen ze echt dat kunnen ze dan verdelen op bepaalde plekken. En dan zeggen ze van dat je dan bij iedere hap wel iets van zout hebt. Ja, daar hebben ze heel lang over, over geleerd hoor. Dus, dat, dat, uh, dus ze, ze werken er wel aan, maar ja, wij vinden zout gewoon super lekker. Kun je je voorstellen een pizza zonder. Een pizza zonder, zonder zout. zout? Ja, dat nee. kan. Dat, uh, het kan en je bent er heel snel aan, want als je maar genoeg kruiden gebruikt, dan heb je een veel rijkere smaaksensatie ja. dan alleen maar ja. zout. Maar het is een kwestie van smaak. Ja. Annemieke Smit, dankjewel voor, uh, voor deze kippensoep. Gaan we verder met de rubriek Post. U kunt ons elke week een vraag stellen. Iets waar u zich het hoofd over heeft gebroken. Iets wat u zich gewoon afvroeg. Uh, maakt niet uit, geen vragen, ons te gek. Labyrintradio.vpro.nl. De vraag kwam van een luisteraar die liever anoniem wil blijven, mede op last van zijn vrouw. Worden koeien ook moe van het produceren van melk? Want volgens mijn vrouw staat het geven van borstvoeding gelijk aan een halve dag zware lichamelijke arbeid. Geldt dat ook voor koeien? Ad van Vuren is veevoedingsdeskundige aan de Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want hoeveel liter uh, produceert een koe eigenlijk op een, uh, op een dag? Nou, gemiddeld produceert een koe gemiddeld uh, zeg maar 30 liter melk. Maar dat kan variëren tussen de 20 en de 50 liter. Terwijl dat bij mensen maar iets van rond een liter is. Wat varieert zeg maar, tussen de halve liter en een anderhalve liter. En bij mensen uh, is het ook niet je hele leven door als het, uh, als het goed gaat, en nee, bij koeien is... wel. Nou, koeien worden inderdaad uh, langer gemolken dan uh, het kalf uh, nodig zou hebben. Uh, dus zeg maar per jaar ongeveer een 305 dagen worden de koeien gemolken. En blijven ze nog twee maanden droog staan en dan gaan ze naar het, ze het volgende kalf. En dan begint de lactatiecyclus weer opnieuw. Intussen dus ook nog steeds een baren, maar het produceren van melk, je zou zeggen dat kost enorm veel energie. Zijn, zijn die koeien dan ook de hele dag uitgeput? Uh, nou, die koeien zijn wel heel erg bezig met een topprestatie, uh, noemen we dat. Dus ik denk dat je het kunt vergelijken met, uh, met zeg maar, de prestatie van wielrenners... maar dan in dit geval uh, zonder doping. Ja, wat er uitkomt aan energie, dat moet er natuurlijk ook als, aan energie in. En ik heb wel eens uitgerekend dat, zeg maar, als je het vergelijkt... op zitten van, uh, van bij de mensen, als je kijkt van... Uh, wat is dus de totale energie uh, die je nodig hebt als je 75 kilo brengt als vrouw... terwijl je koe rond 750 kilo weegt... Heb je ongeveer zes keer zoveel energie te verstouwen. Ja, als koe zijnde. En dat, dat krijgen ze in de vorm van veevoer en, en gras? Ja, dat krijgen ze in de vorm van veevoer. Eh, zeg maar eh, gras, of eh, ingekuild gras, of mais. Of ingekuild mais. En ook grafvoer, ja. Maar van gras, ja. Je, je zou toch zeggen, daar hou je ook weer niet zoveel eh, calorieën uit. dat je, dat je daar zo'n prestatie van kan leveren? Nou, van gras kunnen de koeien, als je, zeg maar de koeien buiten lopen in de wei dan kunnen de koeien van het gras ongeveer een 25 tot 30 kilo melk produceren per dag. En als ze meer produceren, ja, dan moet je ze erbij gaan voeren. Dan moet je ze dus of s'nachts of tijdens het melk op het stal houden... en dan moet je ze krachtvoeg gaan geven. Ja, ze hebben ook vier magen. Maar weten we of koeien moe zijn? Waar zou zij je het dan kunnen zien als een koe uitgeput is? Uh, nou, dan zou je kunnen zien of die dan he, maar, stopt met, met vreten. Over het algemeen. Kijk, koeien hebben een, die kauwen op twee manieren: die kauwen tijdens het eten en ze kauwen tijdens het herkauwen. Want de koe is een herkauwer. En ongeveer een 15 tot 16 uur per dag wordt daaraan besteed. Dus houden nog ongeveer zeg maar, een 8 uur over uh, om te uit te rusten. Ja. En nou ja, goed, en, en die 8 uur rust die gebruiken ze ook. Die hebben ze ook inderdaad nodig. Dus ze zijn niet uitgeput, maar ze leveren wel een olympische prestatie, zal al met al ja, het uh, ja, antwoord zijn. Ja, dat is een goede omschrijving, ja. Dank voor het antwoord. Um, als u ook een vraag heeft, dit zeg ik tegen de luisteraar Radio at Ad van Vuren van de Wageningen Universiteit, dank. Ja, tot uw dienst, tot daar. Goedenavond verder. We gaan het hebben over de walvisvaart. Iets wat je zou vermoeden in de 17e eeuw of in de tijd van Moby Dick. Maar de Nederlandse walvisvaart vond nog volop plaats halverwege de 20e eeuw. We gaan luisteren naar een van de schippers. In de mensenleeftijd heb ik de publieke opinie heb ik 180 graden zien omslaan. Je moet je voorstellen dat wij na de oorlog, na de hongerwinter... dat we daaruit voeren dat het zwart van het volk zag langs het ijs. En iedereen juichte en de... De klokken van de Sint-Nicolaaskerk bijerden over de stad. De Amsterdamse politiekapel die blies het wel en iedereen stond te juichen langs het ei. En zo voeren wij uit. Ik denk nog wel eens, ja, als vandaag, vandaag uit zouden voeren, uitvaren, dan zouden we gewoon bekogeld worden met, uh, met rotte eieren. Zij stuurman Veldkamp van de walvisvaarder Willem Barens. ja, Bruin, is hoogleraar zeegeschiedenis. Uh, u bent een van de twee auteurs van het boek De Laatste Traan... samen met Joost Schokkenbroek... over de walvisvangst in Nederland in de periode 1946-1964. En, en dat vond ik meteen opmerkelijk, want in de 16e eeuw, in de 17e eeuw... dat, dat geloven we allemaal, of in de 19e eeuw uh, desnoods, Moby Dick... Maar dat het zo lang is doorgegaan, is dat eigenlijk een vergeten geschiedenis? Nee, het is niet zo lang doorgegaan. Het is gewoon nieuw opgenomen. Dat kwam door de Tweede Wereldoorlog, waar in Nederland natuurlijk vooral in het laatste oorlogsjaar was... Uh, leeggehaald en waarin uh, dus uh, geen voedselvoorraden en vetvoorraden meer aanwezig waren. En een van een directeur van de Amsterdamse droogdokmaatschappij die toen nog bestond, uh, had wel eens uh, fabriekschepen voor de vangst van walsche, uh, walvissen uh, gerepareerd op zijn werf. En hij dacht, wij kwamen op het idee, waarom gaan wij ook geen walvissen vangen, want dan halen wij uit de zee op het zuidelijk halfrond... want daar zaten nog grote hoeveelheden walvissen. Halen we die walvissen uit de zee die uh, een speklaag hebben... die we tot traan koken. En die traan die kon verwerkt worden. Dat was een nieuw procedé van een jaar of 20 oud. Die traan verwerken wij tot... Uh, Laten we verwerken tot uh, margarine, reukloze margarine. Het idee begon met uh, een agent die hem berispte omdat hij geen juiste visvergunning had. Is uh, een van de anekdotes uit het boek. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een verhaal wat we natuurlijk gewoon maar moeten geloven. Omdat het te aardig is om die te geloven. Dat ja. had hem toen op die gedachte bracht. Hij, dus was... hij, hij zei tegen die agent, uh, nou ja, wat zeurt u nou? Het is toch geen walvis die ik zojuist gevangen heb? Ja. Uh, hij was uh, ondergedoken. De, de werf was na de dolle dinsdag in september 1944 gesloten. En hij zat ondergedoken, uh, of tenminste, uh, zat, uh, in de buurt van Muiden, dacht ik. En uh, ja, de, die belevenis, die bekeuring heeft natuurlijk een mooie start gevormd. Het is altijd een mooi verhaal gebleven hoe het uiteindelijk is begonnen. Je moet het heel erg in de tijd zien van uh, wederopbouw, uh, kort na de hongerwinter. Uh, Stuurman Veldkamp zei net dat toen ze voor het eerst uitvoeren... Uh, de kapel stond te blazen en het publiek stond te applaudisseren. Was, was het echt een zaak van nationale trots geworden, de walvisvaart? Nou, dat men dat ging doen, dat was nationale trots. Want dat was voor het eerst weer sinds de oorlog... dat je kon tonen als Nederland dat je weer wat... Uh, mans was en dat je zomaar in korte tijd die schepen gereed had... de bemanningen erbij, daar was men trots op. Uh, bijna de helft van het kabinet van toen stond op de kade... Uh, of kwam het schip bezoeken voordat het uitvoer... en uh, inderdaad duizenden mensen langs het Noordzeekanaal stonden er. Men was er absoluut trots op. En dat bleef nog lang. Want ook bijvoorbeeld nog in 1956, 57, kwam er nog een postzegel ook uit van de nieuwe Willem die toen gemaakt is. Het, het was gewoon iets waar men uh, trots, trots op was. was. Nederland kon dit en liet zien aan de buitenwereld ook van uh, wij kunnen zoiets aan. Was dat toen die... al bekend dat uh, het helemaal niet goed ging met de walvisstand? Dat het uh, langzaamaan een bedreigde diersoort aan het worden was? Nee, dat was nog helemaal geen punt. Men had uh, in het begin van de 20 e eeuw op het zuidelijk halfrond uh, ontdekt dat er uh, heel veel walvissoor uh, walvissen zaten... in verschillende soorten. Uh, Baleinwalvissen, maar ook potvissen. En daar had men voor de oorlog ook al uh, flink op gejaagd. Andere landen, Nooren, uh, Britten, Duitsers en Japanners... die hadden daar al op gejaagd. En uh, Nederland wou zich daarbij voegen... En uh, dat er uh, te weinig walvissen zouden zijn... dat was nog absoluut geen bron van zorg. En dat was ook de eerste jaren zeker niet het geval. Pas later gaat men merken dat men uh, wat minder kan vangen... minder makkelijk kan vangen... en dat het ook soms minder grote dieren zijn in hun soorten. Dat ze dus misschien wat jongeren ook gingen pakken. En, uh, maar dat is uh, pas in de, rondom 19... 60 dat dat volop uh, gaat komen. Maar Nederland uh, heeft altijd volop meegedaan... en heeft ook altijd uh, volgehouden dat er genoeg walvissen waren. We gaan nog eens luisteren naar wat uh, Stuurman Veldkamp zich herinnert... van uh, zijn werk op de Willem Barends. Het is een openbaardig reis. Want ik weet nog wel dat die eerste walvis aan het dek kwam. Die enorme blauwe walvis. Dat hij gewoon naar die, die walvis aan het dek gaan kijken, dat ik gewoon zo betast heb met mijn vingers. Van. Er komt opeens eens een gigantisch beest daar uit die zee omhoog. Als je hem ziet zwemmen, zie je alleen maar die, die topje van die rug met die rugvind. Maar er komt zo'n enorme blauwe walvis, wordt daar door die slipwee aan het dek gehuwd. En als het dan net is gewoon een monster, dat deed me gewoon denken aan, uh, aan Oliviers reizen, weet je wel, er ligt daar een enorm beest. Ligt daar. Dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Als je dat voor het eerst ziet, dat is, uh, ja, dat is gewoon uh, maakt een enorme indruk. Zo'n beest. Ik vind ook uh, dat we die vissen erg zuinig moeten zijn en moeten beschermen, zover wij kunnen. Ja, al dus stuurman Veldkamp. Was het leuk werk eigenlijk aan boord van zo'n uh, zo schip? Want het is een soort drijvende fabriek. Die, die walvis wordt aan boord gehaald en meteen uh, aan stukken gezaagd en, en gekookt tot traan. Het lijkt me vies werk. Ja, natuurlijk was dat vies werk. De reis heen en terug ging altijd van Amsterdam via Curaçao naar Kaapstad... en terug weer via Kaapstad naar Amsterdam. Dat was natuurlijk een uh, ontspannen reis over het algemeen. al, Hoewel men uh, de allerlei voorbereidingen moest doen... voor het uh, schip klaarmaken voor de vangst en uh, het weer opruimen. Maar dat was er natuurlijk niet de slechtste tijd. Maar echt in het vangstgebied... Dan, dat duurde zo ongeveer drie maanden, zo uh, eind december, eind, uh, eind maart, zeg maar zo ongeveer. Uh, dan was men op vangst en dat was zwaar. Dan was het twaalf uh, uur op, twaalf uur af per dag en zeven dagen in de week. Dat was gewoon zwaar werk en vies werk. Want ja, die walvis wordt uh, door dat achterschip omhoog gehezen, op dek wordt die... Uh, het zijn beesten van de tacht, 70, 80 uh, ton. Uh, enorm zwaar. Die worden dan ontleed. De, de speklaag eraf getrokken. Doorgezaagd. Allemaal bloederig en vies. Ruik, de lucht natuurlijk ook. En uh, ja dat was niet uh, mooi werk. Maar het betaalde. Want je was eigenlijk zo'n zeven maanden in dienst... Van, de, van het bedrijf, de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart... Uh, die betaalde zeven maanden je gage. Maar je kreeg bonus, een bonus die afhankelijk was van de hoeveelheid eh, traan. En nog wat andere dingen die gevangen werden. En dat bij elkaar maakte dat je eigenlijk in die periode een, een redelijk jaarsalaas bij elkaar kon hebben. En als je terugkwam in april, mei in Nederland, dan kon je in de zomer ook nog allerlei werkzaamheden doen. Dus en veel mensen zeiden hebben het misschien wel vies gevonden... maar gingen jarenlang op de Willem-Barens mee. Een goede baan voor degenen die meegingen... maar is de industrie ooit winstgevend geweest na de oorlog? Nee, is niet winstgevend geweest op een enkel jaar na... toen men zich niet hield aan de bepalingen die er afgesproken waren... over de vangstduur en de vangstenomvang. Maar anders is, heeft Den Haag altijd steun gegeven, eerst via... Uh, voorschotten op de vangst, financiële voorschot... hele aantrekkelijke fiscale aftrekregelingen. Maar zonder staatssteun zou het nooit winstgevend nee, zijn zou geweest? zou het nooit winstgevend zijn geweest. Wat, is het, uh, wat heeft het einde ingeluid van de walvisvaart? De morele bezwaren, de walvisstand of gewoon dat het niet rendabel was? Het, uh, het laatste, want het... Uh... Op het laatste is de staatssteun opgehouden in 1961. En dan staat men op eigen benen. Dan vangt men te weinig. De traanprijs is gezakt. En dan uh, is het gewoon verliesdraaien. En dan is het een economische activiteit die onredabel is. Die sluit je. En dan kan je beter stoppen. En men heeft dat op een goed moment gedaan. De aandeelhouders hebben hun geld teruggekregen. En men heeft het schip aan, uh, uh, aan Zuid-Afrika verkocht op den duur. Uh, waar het is omgebouwd tot een visfabriekschip. Dus gewoon vis bij de uh, Zuid-Afrikaanse kust gevangen. En uh, dat is een poosje het geval geweest. En het is financieel voor de investeerders niet verkeerd geweest. Want... Maar uh, men stopt om economische redenen. Er waren natuurlijk mensen die wel langzamerhand toen in de gaten hadden... dat er, uh, de walvispopulatie drastisch terugliep... Uh, en dat ook wel soms al voorspeld hadden. Maar Nederland heeft niet uit eigen beweging... om wat voor mooie overweging ook een einde aan de walvisvaart gemaakt. Britten en Nooren zijn er eerder mee gestopt, die het ook deden. En in 1964 was het uh, voorbij. Uh, de archieven, die heeft u gevonden. En dit boek is eigenlijk ook een manier... om een uh, vergeten belangrijke Nederlandse industrie... weer in de herinnering terug te roepen. Ja, ik ben daar in 1983 al mee begonnen. In Leiden met een aan werkcollege. Met studenten hebben we onderzoek gedaan. Toen tijd lag het archief nog bij de rederij Vinken. Die de, de zaak had gerund. En toen hebben we daar prachtig in hun bedrijfsarchief kunnen werken. Daar is toen wel wat over gepubliceerd. Daarna, na dat college. Maar Joost Schokkenbroek en ik hebben besloten... een paar jaar geleden om te proberen er toch nog een heel boek aan te wijden, niet alleen een artikeltje. En dat kon omdat een archie het archief van een directeur... die een cruciale rol in het bedrijf heeft gespeeld... Eh, beschikbaar was gekomen. Dat was in 1983 nog niet het geval. Maar we hebben dat met steun van de familie van die directeur... de nazaat, dus kleinzoon, hebben we dat archief kunnen inzien. En dat geeft veel nieuw materiaal. En ook heel veel uh, mooie plaatjes. Ja, Bruin, dank u wel. Emeritus Hoogleraar C-geschiedenis. En het boek De Laatste Traan is samengeschreven door u en Joop Schokkenbroek. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie via onze website w24.nl. En reacties zijn welkom op Labyrinth En volgende week zondag zijn we natuurlijk weer te beluisteren op dezelfde zender tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal en Holland Dog Radio. En we gaan eruit met een plaats die vonden wij toepasselijk. You glory, the will has. Swallowed me. They say the whale swallowed Jonah out in the deep blue sea sometimes I get that feeling the same old whale has swallowed me. Sunrise in the east goes down Sometimes I get that Feeling Every creature Needs some rest I believe the That's why I have this blues, I do believe one day, he will finally turn me loose. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen.